Tijdens het staatsbezoek van Hu zijn handelsovereenkomsten gesloten ter waarde van 45 miljard dollar. Zo koopt China 200 vliegtuigen van Boeing. In de eredivisie heeft FC Twente vanavond met ruime cijfers gewonnen van Heracles. Het werd 5-0. Mark Janko scoorde vier keer. In de eerste wedstrijd na de winterstop won FC Utrecht in Venlo met 2-1 van VVV. Er worden vanavond nog twee wedstrijden gespeeld, waaronder de topper Ajax-Feyenoord.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 Kom terug bij Peaceful Radio, aflevering 707 uur 2. We zijn begonnen met uh, Quiet Earth van Kamal. het label New Earth Records. Tot ons gekomen via Osho.nl. En dat is de volgende cd. Tevens ook van Kamal. En dat, deze cd heet Will Meditation. Veel luisterplezier van de tweede uur Peaceful Radio. Mmm. -hmm. In our home. No. Magical Childs, zo heet deze cd in de pianomuziek waar we net uh, naar op de grond nog een beetje mee naar luisteren. En het is gemaakt door Michael Jones. Al een uh, tijdje geleden hoor, in 1990 werd het uitgebracht door Narada Productions. En uit die tijd komt ook uh, de laatste cd van uh, deze aflevering, Peaceful Radio van Paul Horn, Inside the Great Pyramid. En uh, Paaltje heeft uh, dit ook jaren geleden gemaakt. Ik zoek natuurlijk gauw even naar een, uh, uh, naar een jaartal, maar dat staat er even niet op. Het was in ieder geval van het label Koekoek. Goed, mijn naam is Benno Veugen en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar uh, dit programma Peaceful Radio. En wat mij betreft, graag tot een volgende keer, dag. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. De Tweede Kamer waardeert de reactie van staatssecretaris Veldhuis op de kwestie Brandon. De 18-jarige verstandelijk gehandicapte Brandon wordt dagelijks aan de muur vastgeketend in een instelling in Ermelo. Volgens Veldhuizen is vrijheidsbeneming een van de ergste dingen die je iemand in een zorginstelling kunt aandoen. Volgens haar voldoet de behandeling aan de criteria, maar zoekt ze wel naar een betere oplossing. Komt mogelijk binnen een jaar een kliniek waar mensen zelf of met hulp binnen drie dagen een eind aan hun leven kunnen maken. Dat zei de Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig leven zijnde in Nieuwsuur. Zo'n kliniek is volgens de vereniging mogelijk zonder de wet te overtreden omdat die binnen de huidige euthanasiewet zal opereren. Zouden jaarlijks duizend mensen gebruik van willen maken. Het katholieke Don Bosco College in Volendam blijft hoofddoekjes op school verbieden. De directie heeft besloten niet in te gaan op een verzoek van de commissie gelijke behandeling. De commissie oordeelde op 7 januari dat de school zich met het verbod op hoofddoekjes schuldig maakt aan discriminatie op grond van religie. In een cacaofabriek in Wormer in Noord-Holland heeft na een explosie brand gewoed. Rond 10 uur was het vuur onder controle. De brand was in een gedeelte van de fabriek waar machines staan is nog een kleine kans dat de schoorsteen het begeeft. In 2003 was er ook al brand bij.